Op het terrein van het voormalige kamp van Dutchbed in Srebrenica is het graf gevonden waarnaar al jaren werd gezocht door oud-militairen en de vredesorganisatie IKV Pax Christi. De doden werden in 1995 bij de val van de enclave door Nederlandse militairen begraven. Later was de plek niet terug te vinden. Volgens IKV Pax Christi hebben foto's van het ministerie van Defensie geholpen om de exacte locatie te bepalen. De Baia Beach Club in Rotterdam mag open blijven. Wel heeft de gemeente gewaarschuwd dat de club dicht moet als er weer ongeregeldheden zijn. Afgelopen nacht waren er rellen in de binnenstad van Rotterdam nadat een feest bij de Baia Beach Club uit de hand was gelopen. De mobiele eenheid voerde charges uit. Zes mensen werden gearresteerd.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 Dit is Radio 1, en NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco, Span. Helco, Span. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. En uh, Natasja Tastagova en ik zijn heel benieuwd wat u maakt met de groenten... met de kruiden en met het onkruid uit uw tuin of van uw balkon... Natasja stelde namelijk het boek Ongewild samen. Ze ontwierpt dat boek, moet ik eigenlijk zeggen. Dat boek is een ode aan het onkruid. En wie weet doet ook zij vanavond nog wel ideeën op... voor een vervolg op dat nog te verschijnen boek. Dus ik zou zeggen, bel ons met uw recepten... met uw tips voor medicinaal gebruik van onkruid. Met uw lofzang op dat wat er in bloei staat in uw tuin of op uw balkon. Ons gratis telefoonnummer is 0800 1121 0800 1121 Mailen kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. Uh, er komen veel reacties binnen, Natasja. Uh, uh, via Twitter een uh, reactie van iemand die zegt: ja, je had het over uh, uh, homeopathie, maar dat moet je niet verwarren met fitotherapie. En fitotherapie, eigenlijk de therapie waarin met kruiden gewerkt wordt, uh, die uh, wordt ook behandeld in jouw boeken. Klopt. Uh, ik heb. Uh, uh, uh. De groene vrouw, dat is uh, Nienke Tode-Gottenbos gevraagd... Uh, om uh, zelfs ook top 10 lijst samen te stellen... van uh, haar uh, ja, lievelingskruiden, opkruiden, ja, ja. wat ze gebruikt. Uh, nou, zij is dus een vitotherapeut. En wat betekent dat? Dat is een uh, kruidengeneeskunde. En dat is dan inderdaad wat anders dan... Uh, uh, homeopathie. Homeopathie, ja, klopt. Ja. En wat zijn haar favoriete kruiden? Noem er eens een paar. Ik ga gelijk. Uh, nou, als eerste staat bij haar brandnetel. Dat, dat, dat merk ik toch wel dat het inderdaad een van de populairste onkruiden is. He? Het bloedzuiverend ook. Ja, he? absoluut. Ja, ja. ja, dat gebruik je ook als thee. Je maakt ook uh, pesto van. Uh, je, je, ja, je, je kan het zoveel leuke dingen mee. Zij is bijvoorbeeld hier uh, met. Uh, je maakt een soep of hartige taart van. En dat ziet ook heel veel ijzer en vitamine C. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, ja, vooral ja. in de wintertijd uh, ja. raken wij alle vitamine C ergens kwijt. Ja, ja. Dus dat is wel uh, heel bijzonder als je dat weet. En uh, wat ik ook heb geleerd. Dat je uh, om kleur intens te kunnen gebruiken. Moet je volgens mij eerst met heet water overheen. En dan uh, blijft het niet meer prikken, kun je eigenlijk gewoon ook zo opeten. Ja, ja, ja. Brok, het prikt dat wel. Ja, ja, ja, tuurlijk. Brandnetel, dus een uh, ja. belangrijke onkruid. Het belangrijkste voor ons, uh, de groene vrouw. Um, en de fytotherapie, dat is inderdaad iets anders dan homeopathie. Laten we dat inderdaad duidelijk, uh, duidelijk stellen vannacht. Dan een mailtje van Sabine van den Berg. Uh, Sabine schrijft: uh, Toevallig drink ik sinds enkele dagen thee getrokken van saliebladeren uit eigen tuin. Ik heb de salie bij de Turkse kruidenier om de hoek gekocht en hij groeit fantastisch. Ik heb hem gisteren nog overgepot. Misschien moet ik hem uiteindelijk in de grond zetten, maar in de terracotta potten doet hij het ook uitstekend. Saliethee is goed tegen de dorst, maar ook bevorderlijk voor de spijsvertering, zegt nou, Sabine kijk. van den Berg. Kijk, nou, weer wat geleerd kan ook in het boek. Ja, dat kan in de volgende editie. Ja, Aan de telefoon heb ik mevrouw Bouwers. Goeiedag mevrouw Bouwers. Uh, goedenacht, mevrouw Natasja. Goedenacht, meneer Span. Dag, mevrouw uh, Ik heb een tip onder andere over valeriaan. Kan ik dat eventueel doorspelen? Nee, natuurlijk, mevrouw. Vertelt u vooral. Uh, valeriaan op basis van etherische olie... Mm -hmm. is heel goed voor katten die niet op de kattenbak willen. En als je daar enkele druppels over de kattengrind... of wat er ook in de kattenbak zit, uh, druppelt dan trekt dat de kat naar de kattenbak. En zo gaat hij dan zijn behoefte op de kattenbak doen. Ja, zo kan je Valeriaan dus inzetten. Want je had het geloven, Natasja, dat katten heel graag die Valeriaan plant eten... Maar dit is dus een dat, hele goede tip. Dat is een heel onttrekkelijk inderdaad voor katten. Ja, ja. Nou, enorm goede tip, mevrouw Bouwers. Ja, maar ik, ik wou nog iets uh, zeggen als het mag. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Uh, dit, uh, uh, uh, deze etherische olie op basis van Valeriaan... is ook goed voor katten die aan allerlei meubels krabben. Ja. En als u dan een krabpaal gekocht hebt... en u sprinkelt daar wat druppels op... dan zal die duizend nagels scherpen aan de kattenkrabpaal. Dat is ook al zo slim, want dan uh, blijft jouw fauteuil lekker, uh, lekker uh, heel, zal ik maar zeggen. Ja, dan da da da hangt het uh, textiel niet los. En die... wat, wat een slimme tips. Ja. Dus met Valeria lokken wij katten naar de plek waar we de katten graag willen hebben, begrijp juist. ik. De kattenbak en... of de krapaal. Ja, en salitee is ook goed voor opvliegers. Nou, salitee is ja. dus niet alleen goed voor de spijsvertering, maar ook goed voor opvliegers. Ja. En als laatste. Ja? heb ik ooit een tip gekregen dat uh, in je tuin vind je vaak een kruid die bij jou past... en dat heeft vaak te maken met de kwaal die je op dat moment hebt. Oh, en wat, wat staat er dan bijvoorbeeld bij u in de tuin? Dus ik vraag nou, bijvoorbeeld goudsbloemen. Maar daar heb ik geen behoefte aan. Uh, maar ik weet van mijn moeder, mijn overleden moeder... die gebruikte Wegenbreem. maar dan weet ik niet of dat dat was... om uh, makkelijk uh, je blaas te legen. Maar mm -hmm. die, die groeide wel in ons ouderlijke huis, de tuin van ons ouderlijk huis. Aha, dus je vindt in de tuin dat wat je eigenlijk op dat moment nodig hebt. Juist, juist, ja. Ja. Herken je dat, Natasja? Dat bij jou in de tuin dingen groeien waarvan je zegt... nou, dat komt mij goed uit om mijn gezondheid op peil te houden. Nou, zo bewust ben ik nog niet. Dat moet nog groeien. Ja. Maar ik ga nu wel heel, heel bewust naar kijken. Ja, ja dat is mo mooi, mevrouw Bouwers. Dank u wel voor al die goed. tips. Nog een prettige nacht en goed weekend voor u beiden. Dank u wel. Dag mevrouw Bouwers. Bedankt. Ja, dat is mooi. D dit helpt echt om ja. ook goed, goed om je heen te kijken. En te ja. kijken wat je, wat je vindt en wat je wat er je ook, uh, ook mee kunt doen. Nou, hebben we het over jouw boek, Natasja, ongewild. Ode aan, aan het onkruid. Uh, maar het boek is er eigenlijk nog niet. Hè? Nee, klopt. Het, het, het, het ziet er wel al schitterend uit. Maar wat ik, wat ik voor me heb liggen, is nog een drukproef. Dat is nog een, een dummy, hoe we dat professioneel noemen. Mm -hmm. En uh, het, het, het boek is helemaal klaar. Het is ook uh, door de eindredactie uh, uh, helemaal gecontroleerd. Uh, het enige is: het moet alleen maar gedrukt worden, uitkomen. Nou, wat leg je? Uh, nou, enige wat ontbreekt, uh, uh, omdat het uh, geen standaardboek is om gelijk uh, te kunnen plaatsen van: is het een culinair boek? Nee, is het een kunstboek? Ook niet. Uh, dat maakt het dus moeilijker om uh, juiste verkooppunten te, mm -hmm, te mm -hmm. vinden. En Daarom is het gekozen voor uh, in voorverkoop te zetten en uh, uh, dat, dat is nieuw gebeurd uh, bij voordekunst.nl. Nou, wat is dat, dat voordekunst.nl? Uh, nou, daar kun je je project uh, presenteren... met de uh, omschrijving en een kort filmpje. En daar kunnen mensen alvast doneren voor je boek. Uh, je kan ook iets leuks uh, erbij toevoegen. Bijvoorbeeld voor iets extra uh, krijgen mensen in uh, mijn geval... Uh, kun je een workshop doen samen met Edwin Flores, bekende wildplukker. Ja, wat ik eerder je over had. heb je ja, ja. Of je kan eten bij een vork-en-mes restaurant. Die ziet een hofdorp, die heeft ook een recept in mijn boek staan. Maar in principe kun je vanaf 30 euro voor mijn boek alvast doneren. En als ik een budget heb bij elkaar ingezameld... Dan, uh, nou, dan wordt het gelijk opgestaard. Dan ga ik het boek uh, produceren. En uh, via uh, uitgever die ik wel heb gevonden. Dan uh, nou, dat wordt het uiteindelijk verspreid, mm -hmm. verkocht. Want dat is voor de kunst.nl. Dat is volgens mij ook voor theatervoorstellingen, bijvoorbeeld. Ja. Of voor kunstprojecten. Dat zijn heel veel verschillende projecten. Ik zie inderdaad meer theater, muziek. Maar nog steeds uh, staan ook uh, boeken of. Uh, fotografieboeken, mm -hmm. uh, of zelfs ook magazines. Uh, of ik zie nu ook zelfs ook campagnes. Echt? Dus mensen ja. bijvoorbeeld iets hebben bedacht... en dan verzamelen ze bijvoorbeeld uh, budget... voor een campagne daadwerkelijk laten voeren. Ja, want uh, hoeveel heb je, geld heb je al bij elkaar? Uh, uit mijn hoofd uh, bijna 2000. En hoeveel moet je hebben? Tien. <lacht> maar het is nog een hoop... Ja, het is toch een hoop, mag je wel zeggen. Uh, maar je bent ik optimistisch? Heb, ik, ik ben nog optimistisch. Ten eerste omdat ik heel blij ben met 41 mensen die dat al hebben gekocht. Mm -hmm. Want uh, wat ik al zei, van het is natuurlijk heel onbekend. En uh, hoe kun je uh, bekendheid krijgen als het boek nog niet gedrukt is? Dus dat probeer ik via Facebook, waar ik alle... Uh, alles bijzonders verzamel, uh, wat heeft te maken met uh, uh, on, onkruid of wilde planten... vooral ook heel veel design uh, dingen of uh, kunstobjecten, maar ook leuke recepten. Ik volg zelf ook heel veel uh, bijzondere um, culinaire mensen... die af en toe ook iets uh, plaatsen wat ik uh, bijna kan overnemen om te laten zien... Je, je het geldt voor een de inspiratie. soort community rondom dit soort thema. thema. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja. Ik, uh, ik las ook heel vaak updates op de Twitter. Dat de mensen via de Twitter ook kunnen uh, reageren. Of mijn boek kunnen kopen. Het ligt je echt na, het project. Ik wil het zo graag dat het uitkomt. Ja, ja, ja. Nou, het, is, het is heel erg eigen geworden. Het is, uh, uh, iemand heeft gezegd, van als je... Natasja, in plaats van ongewild opschrijft, dan met hetzelfde inhoud, dan verandert nog steeds niks. Want nee, nee, dat nee. gaat eigenlijk ook een het beetje Het gaat over, over jou en ook wat jij belangrijk ja, vindt. Ja, ja klopt. Ja. Ik heb weer een beller. Inge, goeiedag Inge. Hallo. Dag Inge. Hoi. Als het gaat om wat er bij jou uh, bloeit en groeit in de tuin of op het balkon, uh, waar, waar uh, ben jij dan trots op? Uh, nou, gewoon over plantjes. Maar ik erger me dood aan de vorige spreekster. De mevrouw die net belde over, over de Sali en over de Valeriaan? Ja, ik probeer, uh, ja, ze blijft maar zeuren over de weet ik wat. En uh, ik zit op Twitter en uh, ik heb zoveel geld nodig. Nou ja, maar we, dat is een manier om zo'n boek uh, uit te geven. Maar wat, wat, wat zou jouw vraag zijn, ding? of wat zou je opmerking zijn? Nou, mensen die oorpijn hebben... Die moeten gewoon persikpitten halen. Ja. En dan? In een hamer. Ik, ik uh, hoor mezelf herhalen. Dat is erg irritant. Maar ja, Ik kan er niks aan door... doen. Blijf spreken. Ik je... Ja, graag. En uh, dan moet je de persikpit open, mm -hmm. barsten. Ja. En daar binnenin zit een heel klein pitje. Ja. Die moet je even crushen. Mm -hmm. En niet aan de kook brengen, maar wel dat de olie eruit komt. Ja, en dan? In je oortruppelen voor oorpijn. Oh, wist je dat, Natasja? Nee, helemaal niet. <kwijnt> dus, Wat bijzonder. Op die manier kan de persiekpit helpen tegen oorpijn. Dankjewel voor die tip, Inge. Dat is het natuurlijk antibioticum uit Moeder, moeder Natuur. Da dank voor deze tip. En ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel, Inge. En, ja. um, dankjewel. en um, ik kreeg ook nog een mailtje van uh, Bolderwijn Klaver. En uh, die schrijft wat een interessant gesprek. Heel toepasselijk ook op mijn eigen tuin. De Klaverhof in Wollingboer-Marken. Dat ligt in Drenthe. Het is een flink stukje grond waarop ik allerlei onkruiden laat groeien. Elke week in het voorjaar en in de zomer houd ik een open tuindag. Mensen mogen het dan in mijn tuin rondstruinen... en in mijn tuinwinkeltje de kruiden ook kopen... om er thuis lekkere gerechten mee te maken. Wat ik zelf heel smakelijk vind, zijn gekookte paardenbloemblaadjes. Heerlijk door een pasta, de soep of zomaar als een bijgerecht. Je zit er snel vol van, dus het is ook nog eens erg goed voor de lijn. En wat ook smullen is, is de zevenbladstampot. Die paardenboem had je er natuurlijk al over. Door die dat je af te dekken verliest hij zijn bittere smaak ik heb hem dus ook nog door de stampot uh, doen of uh, door, door de pasta door de soep uh, de, de meest heerlijke gerechten uh, komen hier voorbij ja. uh, Vannacht in de ja. Casaluna ook u kunt meepraten. u kunt uh, uw recepten doorgeven uw tips voor medicinaal gebruik van kruid of onkruid maar ook de schoonheid hè, van, van, van, van bloemen van planten van kruiden ook daarover gaat het vandaag ook die schoonheid uh, hoe u die ervaart daar ben ik ook erg benieuwd naar nou, u kunt bellen 0800 1121 mail ik naar Casaluna het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 Laat ons een bloem. Ooit een grote hit van Louis Neves. Twintig jaar na zijn dood opnieuw opgenomen... U hoort Louis-Nees uh, zelf samen met zijn zoon Gunther Neefs En op mondharmonica hoorde u Toet Stillemans. 90 is hij geworden. En hij uh, speelt nog steeds. Laat ons een bloem was dat. Mijn gast is nog steeds, uh, nog steeds vannacht Natasja Tastagova. Zij uh, heeft een uh, pleidooi gehouden voor onkruid in haar boek Ongewild. Ze is uh, een grafische ontwerper. Dus het is een boek dat er niet alleen uh, schitterend uitziet, maar waarin ook gerechten staan beschreven, recepten, middelen. Waardoor kruiden goed kunnen zijn voor je gezondheid. Nou, noem maar op. En wij praten graag met u. Dat gaan we samen doen. Verder over uw recepten, uw tips voor medicinaal gebruik. Maar ik ben ook benieuwd waarom u nou bepaalde kruiden of bloemen zo mooi vindt. En uh, dat, uh, dat moet Natasja dan natuurlijk als ontwerper zeer, uh, zeer kunnen aanspreken. U kunt ons bellen op als gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Mail ik kan naar casaluna.ncrw.nl. En Twitter ik kan er weer met hashtag casaluna. Sjaak, goeienacht. Goeienacht. Sjaak, welke plant, welk kruid wil jij graag onder de uh, aandacht brengen vannacht? Nou, adderwortel. Adderwortel? Ja, die heb ik in mijn tuin uh, sinds vorig jaar... toen heb ik een stekje gekocht langs de weg. Ja. Ik vond het een bijzondere plant. En uh, ik heb hem in mijn tuin gezet om hem een kans te geven. En uh, ik heb hem van het voorjaar ernstig moeten uitdunnen. Want er waren wel acht... Uh, of negen of tien, misschien zelfs van die zaailingen. Die heb ik allemaal weggeworpen. Mm -hmm. Maar de, een van de bellers die, die zei van ja, er groeit een kruid in je tuin uh, uh, wat je nodig hebt. Ja, ja. Uh, en nou, dan weet ik van al helemaal geen ene sodemieter En ik ben ook te lui geweest om het überhaupt te googelen. En ik hoop dat een van de luisteraars daar wat het licht op kan werpen. In ieder geval is het zo dat diezelfde aardwortelpan die ik ernstig heb proberen uit te dunnen. Zich weer twaalfvoudig heeft gemanifesteerd. En hoe Naast de munt die ik in mijn tuin heb... is Kijk. er dus die, die enorme, zich uitbreidende adderwortel... die zo spectaculair groeit dat ik bang ben dat ik mezelf tekort doe... als ik niet erachter zie te komen waarvoor die is. Ja, ja, precies. want Het is dus geen wonder dat die adderwortel bij jou juist in de tuin bloedt. Heb je enige idee hoe die eruit ziet, en dat is je de adderwortel? Helaas niet. Ik, ik weet het niet. Ja, het nee. is een plant die eruit ziet als een varen met blad eh, mm -hmm. wat heel is... Ja. Uh, dezelfde vorm van, van veren, zou ik al zeggen, maar dan in ja. zijn geheel. Ja. En het heeft uh, rechtopgaande steeltjes met een roze bloem... die zich in, in een aantal uh, honderden bloempjes dan manifesteert... op een manier zoals Weegbree dat doet... maar dan met roze bloempjes en veel mm -hmm. groter. Ja, en je kunt het eten... Nou, dat twijfel ik. Het zou wel eens een, een, een, een giftig kruid kunnen zijn... wat je bijvoorbeeld tegen jicht of reumatiek zou moeten gebruiken, maar ik heb geen idee. Nee, want wat heb jij jicht of reumatiek, dan zou het wellicht bij je passen. Nee, dat, dat dacht ik toch niet. Nee, nee, nee. nee. nee. Nou, het is toch wel om te hopen dat, dat de wortel geen vooruitwijzing is. Nee, he, ik, vind dat de plant ook, uh, ik vind de planten in ieder geval zo illuster... dat ik het graag aan de luisteraars wil vragen of iemand daar iets van, uh, van weet. Vroeger las ik in ieder geval veel van die blaadjes zoals onkruid en zo. En wist ja. ik dat de weegbree ontstekingsremmend was En uh, dat berkenblad koorts opwekkend kon zijn samen met haarbijblad of zo. En dat heb ik ook wel eens geprobeerd. En dat werkte heftig zelfs. Uh. We, we hebben in Ja, ja Daar gebruik je ook maar rekenen voor. Ja, lezen. ja, ja, ja. We hebben inmiddels een foto eh, opgezocht van de Adarwortel. Dat is wel een schitterende plant, zeg. Ja, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Maar je wil nou ook weten wat je ermee zou kunnen. Nou, ja. mochten er nou mensen zijn die luisteren en die zeggen... de Adderwortel, nou, dat is heerlijk, dat moet je daar en daar in uh, gebruiken. Of dat is heel goed voor die en die kwaal. Misschien kun je het wel als sla gebruiken. Ja, misschien. wie weet, ja. Dat ja, dat ja ik heb geen, ik <laughs> heb geen idee. Maar misschien luisteren er mensen die dat wel weten. Bel vooral. 1121. Mailen kan naar Kazaluna. en Twitter met de hashtag Kazaluna. Dus Jaak, blijf luisteren. En wie weet zit je morgen aan de Adderwortel sla. Je weet het nooit. Dankjewel, zeg. Dankjewel okay. voor het bellen. nog een heel veel succes. Ja hoor, dankjewel. Dag. wel. Dag, ja. Denise van der Zaar, goeienacht. Goeienacht. Dag, Denise. Jij laat je ook inspireren door onkruiden. Ja, dat klopt. Ik was aan het luisteren en ik, uh, ik uh, begreep het helemaal. Ja? En, en uh, waarom beste... begrijp je het helemaal? Wat, wat uh, Natasja zo mooi vindt aan onkruiden? Uh, het, uh, het is zo herkenbaar. Leg eens uit. Nou, wat, wat is het dan herkenbaar? Als je bloemen gebruikt... dan uh, weet je nooit, wat je precies uh, de naam, weet je dan niet. En als je onkruid biedt, zeg je paardenbloem of uh, klaproos. Mm -hmm. dat, uh, dat heb ik gebruikt als vormgever in een schaal, wat ik heb vormgegeven. Oh, je hebt ook vormgever? Ja. En op welke manier heb je, heb je die, die, die uh, planten... die, die, ja, die vormen van onkruid dus eigenlijk, hè, op welke manier heb je die in die schaal verwerkt dan? Ik heb een schaal gemaakt van uh, roestvrij staal. En daarvoor heb ik, uh, zou maar zeggen, de omtrek van onkruid. Dat klaproos, een paardenbloem en herderstasje uh, heb ik gebruikt. Um, en dat ligt eigenlijk um, plat. Alsof je het uitgeknipt, als je ja, het schaduwt. Ja, ja. En daarna heb ik die omhoog getrokken en wordt het een, uh, wordt het schalen. Oké, okay. maar jij bent ontwerper, Natasja is grafisch ontwerper. Maak jij ook uh -huh. dit soort werken, Natasja? Nee, dat, uh, nee, dat uh, maak ik niet, maar ik vind het wel heel interessant. En eigenlijk uh, zit ik al bijna te denken van het moet ook een vervolg komen van het boek. <laughs> Als je wil, uh, uh, kun je even via Facebook uh, opzoeken ongewild waar ik een pagina van heb gemaakt... En uh, daar verzamel ik allemaal inspiratie wat, uh, wat het zou in een volgende boek uh, kunnen geplaatst worden. Ja, en dan ook kunstwerken. of, of, ja. of, of, of uh, Dit is een gebruiksvoorwerp, het is een schaal. Ook, ook, ook dat soort voorwerpen die, die geïnspireerd zijn door onkruid. Ja, uh, die kunnen kun daar mogelijk een pleis, plaats in krijgen. Nou Denise, misschien moet je dat even doen. Ja, ik, uh, ik hoor het. Uh. Leuk. D dankjewel <laughs> voor het bellen. En, ja, en ben, je, ben je nog meer uh, dingen van planten gaan maken? Op basis van nou, de vormen en de, de, de, de uitstraling van onkruid van planten, noem maar op. Nou, uh, ik heb drie schalen dan gemaakt op, uh, op dit concept. Maar mm -hmm. mijn, uh, mijn partner, ook mijn uh, studio Dag, uh, die heeft een, een, een, een, een medicinale EHBO-kist gemaakt. Ja? Uh, van, voor kruiden. Ach, oh, wat leuk. Ja. ja, dat is kennelijk heel inspirerend. Ook voor, voor kunstenaars en voor ontwerpers. Uh, leuk om te weten. Denise van der Saar, dank je wel voor het bellen. Graag ja, gedaan. En tot een andere keer. Dag. Dan een mailtje van Jan Groeneveld. Jan schrijft, ik woon aan een heel groot weiland vol met paardenbloemen... en nu vroeg ik mij af, wat kan ik hier mogelijk mee maken? Mijn vrouw stelde voor er thee van te maken. Nou, We hoorden net dat gedroogde paardenbloemen het lekker doen door de pasta. Uh, Jan, maar heb jij nog tips voor Jan, uh, Natasja? Uh, een, een hele grote tip. Even wachten op een uh, bijzonder boek... wat uh, Edwin Flores gaat uitbrengen over wilde planten. Een Zelf zelfplukker. Een uh, zelfplukker. En uh, daar, staat, uh, daar staan niet alleen maar bijzondere recepten... maar ook heel veel uh, toepassingen. Uh, dus wat je bijvoorbeeld uh, in, uh, in thee kan uh, gebruiken... of uh, wat voor een medicinaal... Uh, gebruik bijvoorbeeld. Is, dus het is heel uitgebreid. Uh, hij omschrijft één plant. En ook tegelijkertijd. Uh, hoe je zo breed mogelijk. Uh, dat kan gebruiken. Nou, dus nog heel even wachten. Nog even wachten. En dan komen er allerlei ideeën uit dat boek naar voren. Over hoe je paardenbloemen zou kunnen gebruiken. Jan uh, Groeneveld, Dank je wel voor je reactie. Straks gaan we proeven van die schitterende plak chocolade. Die daar ligt. Dat is eigenlijk ook een uh, ontwerp als ik dat zo zo mogen stellen. Uh, chocolade als kunst, we gaan het er zo dadelijk over hebben. Maar eerst een liedje uh, ja, dat, dat begin jaren 70 uh, de toon nogal uh, losmaakte. Want ja, hoe moest je dit nou interpreteren? Dit is de T-set met She Likes Weeds. grootste hit was dat van de Delftse groep, de t set. She likes weeds. Nog steeds mijn gast is uh, vannacht Natasha Tastagova. Zij uh, heeft een boek ontworpen, mag ik wel zeggen. Ongewild heet het. Het is een ode aan het uh, onkruid. In tekst en vooral ook in beeld. En ik ben zo benieuwd, en zij ook trouwens, toch Natasja... Uh, uh, op welke manier u kunt genieten van de schoonheid van... Kruid, van bloemen, van, van, van planten. En ik ben ook heel erg benieuwd naar, naar uw recepten... en uw tips voor medicinaal gebruik van kruiden bijvoorbeeld. U kunt bellen, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna uit .nl. En twitteren kan met hashtag Casaluna. Willem, goeienacht. Ja, goeienacht. Dag Willem. Ik, ik, ik zit nog heerlijk buiten. Ik ben een natuurmens. Kijk, ja, dan is het een <lacht> geweldige avond om heerlijk in de natuur buiten te zitten. <lacht> ja. Um... Toen uh, uw gasten, Natasja, die had het over kinderen die, die heel zwarte handen hadden... omdat ze rauwe of ruwe walnoten gingen plukken. Ja, die had en... ze zelf uh, vroeger, want uh, dat deed ze regelmatig toen ze opgroeide in, in, in Oekraïne... in de buurt van Odessa. Ja, precies. precies. Ja. En toen moest ik denken, ik was twee maanden geleden in een voor Nederland illegaal land... de Republiek Noord-Cyprus. Ja. Klein familiehotelletje... En oma had heel zwarte handen. En oma had ruwe of rauwe walnoten geplukt. En die was ze aan het ontbolsteren. Mm -hmm. En zij sprak geen woord Engels, maar opa kon ons toe vertellen. Zij kookte dat in suikerwater. Oh ja. Drie keer. Ja. Yeah. Mm -hmm. En na drie keer dan, dan was het helemaal goed. En wij hebben ook daarvan kunnen proeven. Zijn het dan een hele zoete uh, walnoten op dat moment, een soort gesuikerde ja, walnoten? Proeft, ja, je proeft toch, je proeft de, de, de walnoten, uh -huh. maar met die heerlijke zoete aroma eromheen. Did hmm, deden jullie dat ook uh, thuis in Oekraïne vroeger? Nee. Koken in suikerwater? Nee, vooral uh, gelijk opeten als een kind. Ja, Daar kun je uh, helemaal niet op wachten. Nee. <laughs> ga toch niet brengen naar ouders, nee. alsjeblieft. <laughs> nee, precies. Maar dat was dus nee, heel lekker, ik begrijp denk, ik, Willem. Ik denk, uh, het opeten was natuurlijk als, als, als de astronauten uh, rijk waren. Nee, nee, dat, nee eigenlijk nee, als dat ze nog er, heel jong waren. Ja, hè? klopt. Ja, ja. Er zit heel bitter velletje omheen. Ja? Dus uh, voordat je echt uh, een... een, een, een pure smaak, van pure smaak kan genieten, moet je heel veel werk verrichten. Ja, maar dan nou ja. heb je ook iets heel lekkers. Ja, dat, ja, dat, is... dat, dat, dat kost heel veel tijd, ja. ja, ja. ja. Maar, maar, ik, moet zeggen, ik moet zeggen, deze delicatessen, ik moest er meteen aan denken... toen ik hoorde van die zwarte handen van die walnoot. Nou, leuk, leuk. <lacht> Willem, dankjewel voor het bellen. En uh, hopelijk uh, kan je nog even lekker buiten blijven zitten. Hoe warm is het eigenlijk buiten? Nou, zal ik eens even kijken op mijn thermometer? Ja, kijk eens even op je thermometer. Natuurlijk, mens kan het toch het, is zelf. Nog, uh, het is nog 24 graden hier. 24 in Gouda. graden nog in Gouda. Nou, dit, ja. dit wordt nog een lange, zwoele nacht daar in Gouda. Geniet daarvan, ja, Willem. Dan. Dankjewel. Ja. En tot okay, een andere keer. Uh, succes, hè? Dankjewel, hoor. Daag. Daag. Uh, Margeet, Margreet, nacht. Goeie Margreet. Wel, goedemorgen. Goedemorgen, Margreet. Margeet. Alles ja, ja, goedemorgen. Nou, en jij. Ik wil... jij ja? Ja, nee, vertel u het maar. Nou, ik, ik wou zeggen, jij, jij luisterde naar ons programma... je hoorde Jacques over de adderwortel en je dacht, daar weet ik alles vanaf. Ja, nou jij ja, in zover. Ik heb twee hele mooie boeken in huis. Mm -hmm. Onder andere van de fel Mellie Uilden. Is ah, kruiderdeskundige... Ken, ken jij Mellie Aildert, uh, uh, Nou, waarschijnlijk heb ik uh, dat ook in mijn handen gehad. Uh, ik, heb er, uh, ik heb het zoveel boeken doorgebladerd, uh, ja. bekeken, niet helemaal doorgelezen. Uh, omdat ik, wat ik al zei, van geen encyclopedie wil nee, maken. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar dat zal wel uh, gelezen moeten hebben. Ja, het is inderdaad een, een bekende kruidendeskundige, hè? Enorm bekend en een geweldige vrouw. Ik heb ze... ...nabij meegemaakt. Mm -hmm. Verschillende lezingen. Maar inmiddels ben ik dus, uh, ja, heb ik dus de lexiton der kruiden... ...en de taal der kruiden van haar. Mm -hmm. Maar in de lexiton der kruiden staat over de adderwortel. Ja. Dit is een van de best versterkende kruiden voor de geslachtszone. Het afkooksel van de wortel wordt gedronken... ...om een dreigende miskraam te voorkomen... ...tegen witte vloed en onvrijwillige plassen... ...bij bloed- en slijmbloedingen en diëree. Ja. Het houdt door zijn samentrekkende kracht alles binnen. Ook tegen politisch, dat weet ik niet wat dat is, bij jonge mannen. Mm -hmm. Men gorgelt en spoelt ermee bij keelpijn, tandvlees en mondontsteking, loszittende tanden, kiespijn en mondsweren. Daarbij neemt men ook af en toe een lepel van de thee. Kijk. Dus... Dat schrijft Melly, maar ja. ik heb nog een ander hele boek en dat heet Kruiden allerlei. Ja, en daar zegt men, de enige bekende werkzame stof is de looistof, die ontstekingberend en vooral stoppend werkt. Ja, ontstekingberend, dat klopt dan wel weer hè? als het gaat over kiespijn en het spoelen van de mond, ja precies. Ja. Nou, Sjaak, mocht je dus ooit kiespijn krijgen, dan, dan maak je dan een lekker aftrekseltje van, van die anderwortel. En daar spoel je dan mee en dan kan dat heel uh, heilzaam uh, werken. De werking van de adderwortel. Dankjewel, Margeet, dat je voor ons in de boeken bent gedoken. Uh, ja, het interesseert me. Het is gewoon zo ontzettend mooi om. Uh, ongewild, hoorde ik even. Dat boek van Natasja. Ja. Uh, ik heb ook wel eens een boek gelezen. Onkruid bestaat niet. Want ja. Nee. Het kruid is er gewoon voor ons. Ja, klopt. dat is een beetje uit het hart gegrepen, ja, hè, Natasja? Ja, dat ja, klopt helemaal. Ja, <laughs> absoluut, toch? Het is juist zo mooi. Ik heb ooit van iemand gehoord, alles wat om je heen groeit... en wat plotseling komt, is voor jou. Mm -hmm. Ik een, een, een heb nog een prachtige voortuin. Er heeft nooit heermoes gestaan. Nee. Twee jaar geleden kwam ik thuis na een lange vakantie... en plotseling stond er allemaal heermoes en, en de teunisbloem. Ik dacht, wauw. Wow. <laughs> Mooi. Nou, daar ben ik uiteindelijk mee van gezet. Heerlijk. Ja, ja. dus dat, dat groeide speciaal voor jou. Ja. Jij was eraan toe, het als doen. het ware. Precies, ja, precies. Ja. Maar heel je interessant. Ja. ja, absoluut. Maar geen dank voor het bellen. Graag gedaan. En dank voor het uh, zoeken in de boeken ja. voor ons. En tot een andere keer. Ja, tot ziens. Dag. Dag. Ja, mooie verhalen komen er zo ja, in. Hè? En, ja, en de onkruiden ja. wordt, uh, wordt uh, uh, uh, zeer gewaardeerd. Uh, hier een verhaal van Gerber de Vries. Dat komt binnen via de mail. Wij hoorden in de uitzending Natasja vertellen... dat katten een bepaald kruid lekker vinden. Dit deed mij herinneren aan een voorval in mijn ouderlijk huis. Het was 1996 en we waren net verhuisd naar Riedelsbroek. Een piepklein dorpje in Zeeland. Het huis kwam met een vrij grote achtertuin vol onkruid. Het stond al zes meter hoog op sommige plaatsen. Toen de winter voor de deur stond... werden alle broers en zussen opgetrommeld om de tuin te gaan snoeien. En wat we toen toch tegenkwamen... Tussen de woeker vonden we een kat die inmiddels één was geworden met de natuur. Het was een oude kater die waarschijnlijk verstrikt was geraakt tussen het onkruid. We kwamen er later achter dat die van de buurvrouw was die hem al twee jaar kwijt was. We voelden ons desondanks zo schuldig dat we onkruid nooit geen kans meer hebben gegeven om te groeien. Wel jammer als ik nu hoor wat je er allemaal mee kunt doen, zegt Gerper de Vries. Ja, die, die kat een wildernis. Was er... Ja, een wildernis. Precies, een kat verstrikt in de onkruidwildernis. Ehm... Ja. Um, ik ga even terug ook naar je boek. Natasja, straks, straks uh, hoop ik dat ik nog met, met Bellas kan uh, verder praten... en misschien ook nog wat mails kan beantwoorden. Je kunt bellen 0800-1121, mailen, kan naar kazaluna.ncv.nl. Maar ik ga even terug naar je, naar je boek. Uh, daarin komt je liefde voor onkruid samen met je liefde voor je vak. Hè? Zo mag ja. ik dat misschien wel ja. zeggen. Het grafisch ontwerp, ik zei het al. En uh, ik had het al even over die plak chocolade die hier al anderhalf uur lang verleidelijk op mm. <laughs> tafel ligt. Ook in die plak chocola komt eigenlijk die liefde voor onkruid samen met liefde voor ontwerp. Ja, absoluut. Hoe ja, Om, omschrijft zo... die plak chocola dus. Nou, uh, Ten eerste zou ik zeggen, uh, wij behandelen natuurlijk nu heel veel recepten of uh, medicinale werking van... Uh, Onkruid. Maar wat ik juist probeer te laten zien... ook af en toe kniepoog. Ook verhalen die natuurlijk niet bestaan. Fabeltjes of uh, heksenkruid. Uh, maar ook uh, in ontwerpen. Soms zie je iets wat je denkt van... Uh, ja, dit, dit uh, past niet bij een wilde plant... of past niet bij überhaupt een plant. Want ik heb uh, bijvoorbeeld ook een kunstmatig plant... als een kunstobject mm -hmm, die mm -hmm. ademt door warme en uh, koude lucht. Dus eigenlijk en een object geïnspireerd weer inspireert, door onkruid. Klopt, ja. en daarmee uh, verandert qua, qua kleur. Dus dat, dat probeer ik ook uh, te zoeken, iets mm -hmm. wat het niet letterlijk uh, onkruid wordt genoemd. Nou, in dat geval, ik wilde eigenlijk heel graag uh, Kees raat. dat is een bekende chocolateur uh, van... Uh, uh, uh, die zit op uh, Warmoestraat. In Amsterdam. Uh, in Amsterdam, klopt. Uh, ik wilde heel graag hem ook in mijn boek. Ik weet niet waarom. Nou, ook, ook, omdat ik ook een beetje chocola verslaafd ben. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar werkt hij ook met, met kruiden in zijn chocolade? Nee, eigenlijk voorbeeld? niet. Uh, daarom is het verhaal nog le leuker. Want uh, Warmoestraat uh, was vroeger onkruid van uh, Amsterdam. Uh, daar was heel veel drugs last en er zaten allemaal coffeeshops. Uh, daarom werd het in de volksmond zo bedoemd. En uh, toen ik Kees uh, heb gevraagd... Van, heb je misschien uh, ja, een, een chocolaatje waar ook een bloemetje is in verwerkt... of uh, uh, soms wordt het gebruikt, gebruik suiker... ook met de toevoeging van een bepaalde kruid of mm -hmm. een bloem of wat dan ook omdat ik dat link steeds zocht. Ja. En uh, nou, dat hadden ze niet. Totdat hij mij via Facebook uh, uh, benaderde: van nou, wij hebben nu wel een, een, een chocola met de daarop gedrukt. En wat is precies warmoes? En warmoes, dat is een blad die straat, van. Die straat, kennen van we allemaal Biet, wel, Biet. maar. Een blad van een biet, Ja, okay, klopt. Okay. En eigenlijk omdat je die uh, bladen vaak niet gebruikt... het wordt ook weggegooid... dan is het ook een soort van onkruid. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus ja, hij heeft nu eigenlijk... in zijn chocola hij een afbeelding gemaakt van uh, de warmoes. Dus eigenlijk, van, uh, van, zijn hè, van zijn straat. Van zijn straat als het ware. Ja. Dus hij doet eigenlijk hetzelfde in chocola... wat jij met, met, met, met beelden en met letters en met kleuren en met ontwerpen doet. Klopt, ja. Dan is het ook een kunstobject. Ja, hij ja. Zou het ook lekker smaken, denk je, dat kunst Dat uh, smaakt fantastisch. Dat Zullen we een klein ik... stukje nemen, Het ja. ah, Zal ook een mooi geluidje maken? Ja, maak jij hem? Oh, jij. kijk. Oh. Dat is al... Kijk. Ah. Oh. Alsjeblieft. En ook heel erg smaken, hè? Ja, we laten, hem ergens, maar we, we laten het nu smelten in de mond. En ondertussen luisteren wij naar een liedje uit Armenië... over de pit van de abrikoos Dit is Eva Rivas. ago when i was a little child mama told me you should know our world is cruel and wild but to make your way through cold and heat love is all that you need i believed her every word more than anything i heard but i was too scared to lose my father. Of the sun, a brickhead stone. Hit Rivas, apricot stone, de pit van de abrikoos. De abrikoos, uh, het, uh, ja, het nationale fruit, als het ware, van Armenië. Cor, goeienacht. Ja, goed. Cor, ik versta je heel slecht. Uh, ja. Hoor je mij? Ja ja, ja, ja, ja. Ik hoor je nog steeds heel slecht. Is het wel beter? Ja, het is zo wel iets beter. Uh, wat wat uh, wil je, je vertellen, Cor? Goeienacht. Nou. Mijn schoondochter, we hebben een baby. We hebben een baby van vijf maanden. Ja. En mijn schoondochter had een uh, steking in de meldstien. Hoor, ik ga je toch even onderbreken, want we kunnen je niet ja, ja, goed ja, ja, verstaan. Wil je ja. zullen nog even terugbellen? We kunnen je niet goed Verstaan, het spijt me zeer. Bel nog even terug. 0800-1121. Ondertussen een uh, vraag van uh, Ron Kant die binnenkomt, uh, Natasja. Via de mail, casaluna.ncv.nl uh, Het onkruid dat welig tussen de tegels in mijn tuin groeit, is dat ook te eten? Kan ik daar iets mee doen? Je kan uh, altijd met Onkruiden iets doen. Uh, je kan ook mooie uh, wat ik al zei van, je kan ook mooie kunstwerk van maken als je niet wil uh, opeten. Maar ik, ik verwijs toch liever naar, uh, uh, naar de boeken. Ik ga maar gewoon even goed uh, kijken wat het precies is. Ja, want je kunt en niet dat... alles eten, ook natuurlijk. Hè? Sommige, sommige, sommige nou, planten zijn ook niet zo goed voor je om te eten. Ze zijn giftig soms. Ja, helemaal giftig. Dat zijn toch weinig uh, planten mm -hmm. dat het helemaal giftig is. En uh, wat ik weet, dat ik een keertje ook workshop uh, wildplukken plukken heb gedaan... ook met een groepje mensen. Dat wij uiteindelijk uh, uh, heel veel... Um, groene blaadjes gingen bijvoorbeeld uh, doorbaken of uh, koken of wat dan ook. Dus uh, uh, overal waar je twijfelt, uh, ga maar niet puur opeten. Maar nee. maak me bijvoorbeeld een gerecht uh, daarmee. Ja, bak het of, of, of stoof het of kook het. Ja. Of maak er wat moois van. Of laat Ik je door inspireren zoals ja, jij dat gedaan ja. hebt. Uh, he, want ook de vorm is, is inspirerend wat dat betreft. Uh, Cor, fijn dat je even terugbelde. Goedenacht weer. Ja, dat was helemaal niet, hè, voorheen. Ja, nu, nu versta ik je een stuk beter. Wat, okay, eh, dan, wat was dan, het verhaal dan, dat je dan, wilde dan. vertellen? Ja, ja. ja nou, oké. Okay. Mijn, schoondochter, mijn schoondochter had een... Uh, die geeft borstvoeding. Ja. En die had een glierontsteking. Wel een Mhm. Mm en toen zegt mijn dochter... Je moet er een, een koolblad op leggen. Ja? Dat ja. was s'avonds om vijf uur. Ja. En ze, ze ging echt van de pijn, hoor. En de volgende dag, de volgende morgen, zegt tegen de Hoes met je borst. Zegt nou, die is helemaal weg. En die, dat blad, we hebben een uh, rode koolblad genomen. Mm -hmm. En dat koolblad, dat was uitgetrokken alsof het perkament was. Er zat helemaal niets meer in, helemaal niets meer, gewoon niets meer. En de borst, de, de ontsteking was helemaal weg wat bijzonder. En, en, en heb je daar een verklaring voor hoe dat dan werkt? Volgens mij nou, je nou wat, ik denk op, dat, op, op, dat natuurlijk van. wel. Ja? Ja. Natasja, jij, jij herkent het Nou, dit nou ja, klinkt wel bekend. Volgens Ja? Mij, ja? Ja? Ja. ja? Ik ben natuurlijk geen uh, kruidenvrouw. Nee, ik ook ik, niet. Ik ook niet. Maar het werkt wel. Ik heb wel niet van gehoord dat Dus het vocht trekt uit dat rode koolblad. Binnen twaalf uur was de ontsteking weg. Ja, een ja. Ja, bijzonder dat. verhaal. Dankjewel. Oké. Okay. En een goede Zit. dag nog. Tot ziens. Okay, dag. Dan een uh, mailtje van uh, Marijke Sijp. Uh, zij uh, geeft antwoord op uh, een andere mailer die vraagt: Wat doe ik met de paardenbloemen? Uh, Marijke zegt: Ik maak er heerlijke marmelade van. De bloemen geven uh, net de gewenste bitterheid. Dus he, dat bittere ja. smaak zit er dan toch nog in. En verder, jonge blaadjes uh, van de paardenbloem zijn heerlijk als sla. Maar zoals met alle kruiden, weet wat je doet en er gebruik er ook niet te veel van. En de paardenbloem is ook nog eens bloedzuiverend, aansterkend, eetlust opwekkend, spijsvertering bevorderend en heeft een hoog vitamine C gehalte. Nou, dat willen mensen nog meer. En dan ook nog uh, een, een tip voor de meneer die belde, Sjaak, was dat over de adderwortel. Uh, gebruik de wortelstok schrijft Marijke. Die trek je uit, dan was je hem, dan, schrijf je, dan snijd je hem in schijfjes en dan droog je hem in de zon. Dat is diarree diarreebestrijdend, samentrekkend en wondhelend. Daar had margriet het net ook al over, inderdaad. En het is ook prima om er thee van te trekken. Je moet het echt als medicijn gebruiken. Je moet het niet zomaar af en toe eten of drinken. Uh, nou, wijze tips krijgen we en dan nog een kater Ja, ja. Daar ja. had jij het ook over, hè. Wat was toen weer? Wodka met? Met de wilde basilicum. Ja, met de wilde basilicum. Nou, uh, uh, Eva Meijer die zegt: uh, ja, Krijg je een compliment? Want je bent een leuke gast, zegt Eva. Ja, uh, Eva zegt: um, <laughs> Ze had een kater. Oh, dat is een andere kater. Ja, dat is een katkater, oh, zou ik maar zeggen. Kijk. Nee, ik dacht, de kater oh, lijnzaad thee <laughs> voor kater. Dus ik dacht, nou, dat is een goede tip. Ja, ze is altijd een soort kater. Misschien hebben we toch iets te veel. Nee. Um, dit gaat over een kater, een kat dus. Die last had van blaaschuis, Die kon niet plassen en dat was een leidersweg voor het dier. Maar als ze lijnzaad kookte en het over zijn eten uitschonk... dan was de blaasgruis verleden tijd. Stopte ze met toediening van lijnzaad en kwam de kwaal weer terug... Andere vorm van, van kater. Uh, heeft u nog een goede tip voor het voorkomen van een kater... met behulp van kruiden, kunt u natuurlijk ook <lacht> bellen. Uh, <lacht> Natasja, uh, het gaat je ook om de, de schoonheid van uh, planten, van kruiden, van, van onkruid. Wat is nou voor jou de ultieme schoonheid als het gaat om kruid, onkruid? Welke vorm uh, uh, weet je het meest te beroeren? Uh, kijk, heel... Alle mensen zijn ergens heel goed in, hè? Je bent heel goed in de radio maken. Dank je. Als jij bijvoorbeeld als, als mensen professioneel zijn en uh, nemen inspiratiebron als in dit geval uh, wilde plant en maken iets mee, ja, dat zie je. Dat ambachtelijkheid, uh, puurheid, uh, uh, passie. Dus mij gaat het helemaal niet om een bepaalde naam of een, een, een bloem. of ik, ik heb helemaal geen favoriet. Dat, dat, dat, daar gaat het helemaal niet om. Maar hij gaat het om een bepaalde passie. En wat mensen daarmee doen. Dat wil je laten zien? Dat wil ik laten zien. En boek? daarom is het ook zo uitgebreid. Uh, van heel veel invalshoeken. Hoe je naar een wilde plant. Naar een onkruid uh, kan kijken. Ja, ja en dat koppel je aan je eigen passie. Namelijk aan het ontwerpen. Absoluut ja. En dat levert dan dat boek Ongewild uh, op, een, een ode aan het onkruid. We hebben nog één liedje. En laten we het nou gaan over de pluis van de paardenbloem, nou. Marijke Boon. Hey. Het café dat gaat sluiten. De bar die is al dicht. Kijk eens naar buiten. Het is toch geen gezicht. Het wordt al licht. Dus leeg nu de glazen. Doof uw sigaret. Nee, nee, geen gezeur. Daar is de deur. Ik wil naar bed. De bluis van de paardenbloem is deze avond vervloekt. Als de pluis van de baard. De bloemen, wat een goed idee Rozen van stof, leuk Ga nog jaren mee mee, schepen verwelgen Bloemen die vergaan Maar ik ben de klos Want deze bos blijft eeuwig bestaan Als de pluis van de paarden Van de -de ging deze avond voorbij aan u en mij. Als de kluis van de paardenbloem -de is deze avond verkocht. Als de kluis van de paardenbloem -de ging deze avond voorbij. Het programma was enig, eigenlijk veel te kort hoe langer het duurt hoe saaier dat het wordt droog als gort u was geweldig fantastisch oké okay. u stelde show Zing ik nog eenmaal van paarden, bloemen en pluis. daarna gaan wij uiteen. Vandaar dat ik weet wat u Het huis van de paardenbloem is deze avond gevlogen. En ik vrees dat Marijke Boon gelijk heeft. Fijn dat u bij ons was vannacht, dat u luisterde, dat u meepraatte, dat u ons mailde of dat u ons een tweet stuurde. En Natasja Tastarova, ik bedank jou enorm voor je komst. Ik wens je alle succes met je boek Ongebeeld. Dank je wel voor alles wat je ons hebt laten zien en hebt laten proeven en uh, voor zo dadelijk uh, zitten naar huis. Nou, ook bedankt. Morgen is de uh, en er pas vanaf 1 uur s'nachts... en dat na de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. En met huisgenoot Henk Sjord Oosterhof... kunt u dan in gesprek over die openingsceremonie... en ook over uw Olympische verwachtingen. Want kunnen die Spelen nou een tot nu toe verregende sportzomer nog goed maken? Nu hier op Radio 1, nachtzuster Astrid de Jong namens Max. Heel veel plezier daarbij en wat ons betreft nog een goede nacht. nog wel eens bang. Nee. Net als jij. Nee. En jij. En ik. En ik. En CRV.